Bart van U, de man die wordt verdacht van de moord op Els Borst, heeft geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Scheveningen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt een bericht van het AD daarover. Volgens het ministerie is hij niet buiten de zogenoemde beveiligingsring geweest. Het AD meldt dat Van U is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. De woordvoerder van het ministerie komt dat niet bevestigen. Noord-Holland is te streng voor nieuwe windmolenparken. Dat staat in een brief van gemeente, energiecoöperaties en milieuorganisaties aan de provincie. Door de strenge regels komen initiatieven van coöperaties die gesteund worden door omwonenden niet van de grond, schrijven ze. In Noord-Holland moeten bijvoorbeeld de windmolens in een rij van zes staan en mogen er binnen een straal van 600 meter geen huizen staan. Bronnen binnen Amerikaanse en Europese veiligheidsdiensten zeggen dat het Russische toestel dat is neergestort in Egypte waarschijnlijk een bom aan boord had. De daders worden door de VS gezocht in kringen van IS. Ook de Britse regering denkt aan een aanslag. De Britten doen onderzoek op het vliegveld van Sharm el-Sheikh. Nederland wacht dat af en besluit pas daarna of er nog vluchten naar de badplaats gaan. De eerste vlucht naar de Egyptische badplaats staat voor zondag gepland. Het weer.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. Met. met nu de herhaling van Goedemorgen Zangvoort. Deze week is uh, James Bond uh, de nieuwe film Spectrum in uh, première gegaan. En vandaar eventjes een, een Bond-nummer meter binnen. Beginnen. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, iedereen die Goedemorgen, Donderdag. Zo, hebben we ons in ieder geval. Dat is in ieder geval Dat is klaar. En uh, we zitten natuurlijk, zoals altijd, in het gezellige Hotel Hoogland, in de bar. Uh, heeft u zin om langs te komen? Kom rustig radio kijken en kom bij Gert van Kuik, die onze gastheer is vandaag, een, een kopje koffie halen. Je ja. krijgt het zomaar aangeboden. wees ja, welkom. Van Hoogland uiteraard. De techniek en de regie is vandaag in handen van Casper Geuransson. Die zal ons door het programma heen gaan leiden. Als de techniek ons niet in de steek laat, gaat het helemaal goed komen. Ja, nou tot nu toe gaat het perfect. Dus, ja. Geen reden tot klagen. De samenstelling uh, en uh, redactie van dit programma is uh, gedaan zoals altijd door uh, Yvonne Roosendaal, Geb van Kuik en uh, Gerry. Onze Gerry? Ja. Uh, ja. Ja, ja, Gerrie Gerrie Rutte, Rutte, Rutte, onze, ja, Gerry. onze bijna, hoeft bijna niet. <laughs> Gerry is zo bekend: hier. presentatie, redactie, van alles. En Gerry deed ook de eindredactie. Exactly. Goed, we, we, hebben, hebben, ja, ja, we hebben een aardig programma. Zal ik maar eens even beginnen? We beginnen zometeen uh, met uh, Floortje Valk. Dat is een jongerenwerker bij Pluspunt. En uh, Floortje gaat uh, ons het een en ander vertellen over de komende activiteiten. Precies, en daarna krijgen we Ingeborg Engelsma. Zij is een dochter van een bekende dame hier in Zandvoort. Uh, die heeft een praktijk van natuurgeneeskracht. En uh, zij komt daar alles over vertellen. Ja, en... Uh, we sluiten het eerste uur uh, met Noortje Oliemuller. Uh, en die gaat weer van alles vertellen over wat we gaan doen op het uh, museumpodium. En Dat wordt Podium. heel leuk. Zo, ja, daar heb ik zelfs een vrije duur. dag voor genomen. Ja, ja. Ja. Goed, dan hebben we even het uh, journaal. En daarna komen we terug met Kees Metters van de CDA. En die gaat met ons praten over, het ambtelijk, over de ambtelijke fusie met Haarlem. Goh, komt er bijna niet uit. Zij ook niet trouwens. Ja. En dan uh, als Kees weg is komt Erik, Erik Weijers en die komt wat te vertellen over de nominatie uh, die de historische Grand Prix in Zandvoort heeft gekregen voor het beste evenement ja. op uh, historisch racegebied. Uh, en uh, hij komt wat vertellen waar we precies staan uh, in die nominatie. En dan komt uh, Roy van Buringen praten over de rommelmarkt die weer gaat plaatsvinden bij uh, de Krocht. Volgende week, denk ik, hè? Of deze week al. Is dat ik, ik weet niet. Het is een keer niet doorgegaan... Ja. omdat Roy ziek was, dus die... Uh, nou, hij gaat het ons vertellen. Die gaat het ons vertellen. En uh, in hetzelfde blok uh, komt uh, Peter Tromp ons vertellen... de stand van zaken bij Overzet. Er is ja. nogal wat stof opgewaaid over de verlichting. De verlichting. We gaan dingen. het erover hebben. We gaan het erover hebben, ja, inderdaad, met Peter. We zullen hem uitmelken. In, in, in, in. Maar eerst, Floortje. Ah, ja. Floortje Valk... Jij bent jongerenwerker bij Pluspunt. Ja, goed. En uh, nou, uh, normaal uh, komt uh, een collega van jou praten... Ja. over uh, wat er elke maand weer gebeurt in het Pluspunt. Er ja. gebeurt heel veel in het Pluspunt. Een heleboel. En daarom wisselen we elkaar ook een beetje af. Uh, heel goed. Leuk dat jij een keer komt ja. vertellen. Gezellig. Ja. Nou, wat, uh, wat gaat er gebeuren deze maand? Nou, Aankomende uh, maand, we gaan, dat, uh, er gaan allerlei dingen gebeuren. Maar ik wil ook graag iets vertellen over wat er is gebeurd. We zijn namelijk in het eerste weekend van de herfst op tienerkamp uh, geweest. Met twintig uh, tieners uit Zandvoort. Dit kamp... Um, de, elk jaar worden door Pluspunt... Uh, twee kampen georganiseerd... voor, uh, voor kinderen en, uh, en tieners. En uh, dit jaar ook weer... in de tienerkamp uh, heeft plaatsgevonden... het eerste weekend van de herfstvakantie. En dat was een enorm succes. Het was, uh, we zijn met twintig jongeren... op pad geweest die, die zelf... niet of nauwelijks op vakantie gaan. Omdat uh, nou, er kunnen verschillende redenen... voor zijn. Ja. En... Uh, we hebben een groep van twintig. Dus de hele groep was vol dit jaar. En uh, ja, het was te gek. We hebben een enorm uh, leuk weekend gehad. De kinderen hebben ontzettend genoten. En uh, nou, vond ik toch wel even de reden om nog even te noemen op, te noemen. Uh, op de radio. Uh, wil ik even één e vraag over stellen. Ja. Uh, kom, komen daar dingen uit, uit voort? Weet je, dat, dat kinderen zeg maar, zich uh, ontspannen in zo'n uh, zo periode. En dat je dan uh, zeg maar, bepaalde sturing kunt doen nou, het is wel. Um, een, een groot deel van deze kinderen... die kom ik ook tegen in het jeugdhonk. Uh, en sommigen minder. En wat je ziet tijdens zo'n weekend... is dat je, omdat je zoveel met die kinderen optrekt... en ze natuurlijk veel uh, langer op een dag ziet... Dan, uh, dan op een avondje jeugdhonk... dat je wel een band met ze opbouwt. En dat ze, uh, dat ze je ook leren kennen... En, meer vertrouwen bij je voelen dat op het moment dat er thuis iets speelt of, of in, op school, dat ze, dat ze eerder naar je toe komen om dat te bespreken. Ja, je doet dus, echt een, dit is echt een opbouwweek, opbouwweek eigenlijk. Ja, wat je, ja wat je het, het, is, het is echt ja. uh, inderdaad nou, voor het creëren van de band en het... voor het vertrouwen is het, is het een, hele mooie, een heel mooi middel uh, om in te kunnen zetten. Ja, het is heel gaaf. En het mooie is dat deze kampen worden georganiseerd uh, door sponsorgeld. Dus dat is heel mooi dat er in Zandvoort zoveel stichtingen zijn die die, die ons daarin ondersteunen, want anders zouden dit soort kampen niet kunnen zijn. Nee, want het is natuurlijk best kostbaar. Ja, dat is het zeker. Ja. Ja. En budget is altijd het probleem. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ja. altijd lastig. Ja. Maar uh, het mooie is dat, uh, dat het elk jaar weer lukt om, om genoeg geld bij elkaar te sprokkelen voor, uh, voor deze kampweken. Dus dat, uh, ja, jij bent professionele zeker. jongerenwerker, ja, maar klopt. ik neem aan dat er nog wat meer begeleiding meegaat met uh, zo'n ja. week. Ja. En dat, uh, vind dat ik... zijn vrijwilligers ja, dan? Ja, dat vind ik ook altijd heel bijzonder, want ik werk dan uh, met mijn collega Rens Lenswit is uh, voor de jongere doelgroep 12 min en ik voor de doelgroep 12 plus. En wij organiseren die kampen samen, maar we hebben inderdaad echt vrijwilligers nodig om het te kunnen uitvoeren. En tijdens het kinderkamp hebben we ook altijd tieners uit de doelgroep, ook van het jeugdhonk... die dan meegaan als, als jong vrijwilliger op, op het kinderkamp. Dat is wel bijzonder. Ja, dat is, dat is ja. heel bijzonder en dat is heel gaaf om te zien. Want dat zijn vaak kinderen die zelf ook mee zijn geweest uh, op het kinderkamp... en op een gegeven moment die leeftijd uitgegroeid zijn... En die wel zoveel ervaring hebben. En bijvoorbeeld op de scouting zitten. En die dus best wel heel veel dingen kunnen met vuur. Of met... En die kan je ook gewoon heel goed opdrachten geven. En die vinden het gek zo'n week. Die vinden ja. het heel gaaf. Het is een behoorlijke om, uh... opsteken voor, uh, voor ja. hun natuurlijk ook. Ja, maar dat is ja. mooi. Ik vind het heel bijzonder om te zien dat, dat best wel veel mensen en jongeren... dus ook zoveel tijd willen investeren in energie. Want het is echt slopend zo'n week. Ja, dat geloof maar ik. Maar het is heel mooi om te zien dat ze dat helemaal in hun eigen tijd willen doen. Dat, is, ja. uh, dat vind ik echt Leuk. gek. Ja. Dus dat nou, zijn de kansen. Dat was het Dat, um, Verder um, is het project Use Your Talent. Dat loopt al een hele tijd. Dat wilde ik ook nog even onder de aandacht brengen. Dat is een project waarbij uh, tieners en jongeren worden gemotiveerd... om vrijwilligerswerk te doen... En uh, dat is een heel groot succes. Het is heel leuk om te zien hoe graag kinderen eigenlijk best wel een steentje willen bijdragen in hun eigen dorp. En ik wil ook eigenlijk een oproepje doen voor. Um, um, voor leuke klussen in Zandvoort. Dus heb je nou een, een, een stichting of een organisatie. en je zou best wel eens een, uh, een jong, enthousiast iemand willen die een keer een handje komt helpen. dan kunnen die contact met mij opnemen. Want we merken dat er best wel veel jongeren zijn die dingen willen doen. maar dat het soms lastig is om leuke klussen te vinden bij, uh, bij organisaties. K kun je een voorbeeld noemen van wat bijvoorbeeld? Ja, het kan Want het... heel uiteenlopend zijn. Um, het kan zijn een koffie inschenken... of, of um, wandelen met een rolstoel... Um. Ja. Dat zijn dingen die je met, met ouderen kan doen. Maar bij de dierenbescherming eh, zijn kinderen ook wel eens aan het helpen... Um, uh, of bij een open dag van iets. Er zijn ja, altijd wel precies. handen nodig, of vrijwilligers nodig. En kinderen vinden het gewoon heel erg leuk uh, om te helpen. En wat je bij kinderen merkt, die vinden het lastig om zich te binden... aan een organisatie en wekelijks uh, in vaste tribine te zitten. Nou, zal... Maar een keer een klus, een middag, een paar uurtjes... dat vinden ze hartstikke leuk. Nou. Of een keer flyeren voor het een of het ander. Of um, ja, gewoon een helpende hand... Het kan, kan ze kunnen maar gewoon ook... met pluspunt bellen en ja. jou vragen. Ja, ja, of direct naar mij. Via mijn e-mail f.falk.plus.zandvoort.nl kan je me ook bereiken. Okay, en dat nou... kan ook via de VIP-site. VIP-zandvoort.nl is het via Use Your Talent is het te vinden. Dus, Leuk. Uh, ja. Proberen jullie die idee. groep te benaderen via social media? voornamelijk ja, Want ik neem aan dat ze daar ja. te bereiken zijn. Ja, social media is een heel mooi middel. Dat is iets waarvoor... Waar, waar, de mensen veel van zitten mensen op hun kan telefoon uh, van bereiken, te ja. Maar wat je met jongeren merkt, ook in het jeugdhonk... is dat er komen in het jeugdhonk komen de jongeren en dan uh, spreek ik ze ook gewoon direct aan. Omdat ik de kinderen ken en weet wat hun talenten zijn. Dan weet het ook Use Your Talent. Van, hé, hey, jij bent goed met, met mensen, dus misschien is dit een leuke klus voor jou. Hé, hey, jij bent creatief, dus vind je het leuk om een keer een middag te gaan knutselen hier of daar. Ja. En dat op die manier, um, dat directe contact hebben ze wel nodig. Ja, maar ja, want ik was benieuwd hoe jullie ze benaderen. Ja. Ik, ik weet zelf wat uit ervaring dat uh, altijd die groep van 12 tot 18 lastig te benaderen. Ja, was. ja nou ja, dat is via Jeugdhonk dan. En via social media. Maar ik heb ook een app hebben we aangemaakt. Ja. Dus kinderen die regelmatig vrijwilligerswerk doen, hebben die app. Dus die kunnen ook via die app zien als er een nieuwe klus komt. Dus op die manier um, kunnen ze zien wat er, wat er te halen valt. Maar het is ze vaak, doen. Ja, er, is, er zijn leuke dingen Leuk doen. Ja. En verder, um, het jeugdhonk um, is, uh, is al een hele tijd actief in, in het centrum, in de club. Helaas moeten we 30 november moeten we de locatie gaan verlaten. De eigenaar uh, René van der Moot die wil andere dingen met het pand gaan doen. Het is niet gelukt, om de, met, de, met de club uh, lukt lukte niet qua vergunningen. Uh, dus nu wil hij gaan kijken om iets anders met het pand te gaan doen. En helaas is het jeugdhonk daarin geen mogelijkheid meer. Dus uh, volgende week ga ik met, uh, met Gert-Jan Bluis om tafel... Om te kijken wat, uh, wat de volgende locatie wordt, want we weten wel zeker dat we ermee door willen gaan, want het is een ja. enorm succes. Je merkt echt dat, dat de jeugd behoefte heeft om, om samen te komen. En, uh, ik las ook dat ze behoefte hebben om op straat te zijn. Ja, ja dat is een ander ja. punt dat ik heb opgeschreven, want dat, dat gaat inderdaad om de hangplek. Ja. En dat is uh, inderdaad een plek buiten waar ze, kunnen, waar ze samen kunnen komen. Ja, want ze zitten komen. nu s'avonds bij het stadhuis ja. voor, hè, of het ja. gemeentehuis dat, ja, moet ik zeggen. Ja, dat zorgt voor problemen, want daar wonen natuurlijk een hoop mensen en die, ja. die vinden dat vervelend. Um, daarom uh, is de jeugd in gesprek gegaan met de gemeente... om te kijken van wat um, kunnen we niet een plek creëren in het dorp... waar we wel mogen zijn. Ja. En waar we zo min mogelijk mensen tot last zijn. Want het gaat om een groep jongeren die... die ja, ik, ik zeg van, ik ben blij dat ze ervoor kiezen om buiten samen te zijn... in plaats van dat ze thuis zitten te gamen... De, en in ja. hun eentje zich terugtrekken. Het ja. is het mooi dat ze met elkaar uh, ja, samen willen zijn. Maar ik, ja. het, ik kan me ook voorstellen dat veel mensen daar overlast aan ervaren. Ja, de, de, de dames en heren... hebben Brommers En ik ga er wel eens langs. Uh, kom er wel eens langs lopen ja, met ja. mijn hond. En ja. Uh, ja, die dingen die maken een herrie jongen. Dan denk ik, ja, ja ik, ik begrijp het wel. Ik heb vroeger ook uh, mijn knalpotje ja. wat meer lawaai uh, laten maken. Ja. Maar ja. s'avonds, en als het dan laat is. Ja. Dan is dat best irritant. Ja. Want dan is het elf uur. En dan worden die dingen gestart. En dan is het... Uh, uh, uh, uh, uh, yeah. nou, en, dan, en dan denk ik, ja... Ja, nou, dat is, dat is het lastige van zo'n groep in midden in een dorp. En daarom uh, wordt er nu uh, gekeken naar een andere locatie, namelijk in, uh, in uh, Zandvoort-Noord. Tegenover de nieuwe brandweerkaserne ligt een braakliggend terrein. Klopt, ja. En daar wordt nu gekeken of we, uh, ja, of we daar een container kunnen plaatsen, omdat daar ook zo min mogelijk mensen wonen. Ik ben ook samen met de jongeren in gesprek gegaan met de ploegchef van de brandweer, om te vragen hoe zij er tegenover staan. Want het is natuurlijk echt tegenover, uh, tegenover de brandweer. En uh, die hadden er geen probleem mee. Die zagen ook wel een win-win situatie in de zin van nou ja, als er een keer wordt ingebroken bij de brandweer of dergelijke. hebben hebben we wel, een stel jongens, die dat in de gaten houden. Ja, ja. Dus op die manier vond ik wel mooi dat ze daar ook over. potentiële vrijwilligers natuurlijk. Ook dat, ja. ja dat ook is het niet zijn. zo dat ze, dat ze die plek daar kiezen omdat daar omheen zeg maar nou ja, een snackbar is en uh, he, bepaalde faciliteiten waar ze even een patatje kunnen halen of even. Dat zou kunnen, ja. Het, dat, ik heb ze er niet op die manier over gehoord. Ik heb vooral het idee dat ze dat ze zoiets hebben van, nou, daar zullen zo min mogelijk mensen last van ons hebben... en zullen we ja, ja. zo min mogelijk nou ja, gezeur krijgen van, van omwonenden. Want ja. ze willen gewoon met elkaar buiten hangen. En, uh, want wat er, wat er nu gebeurt, en dat is ook heel lastig voor de agenten... is dat ze, ja, ze worden overal weggestuurd. Want overal waar ze staan ervaren mensen overlast. Ja. Maar er is geen alternatief. Nee. En dat is voor de agenten ook geen werken. Want nee, die, dat klopt. Ja, je het is dus... leuk om te zeggen van jongens, ga niet hier staan, maar ga ja, daar staan, want dat... daar kan het. En dan heb je een, uh, kun je een dialoog precies. met elkaar hebben. Ja, nee. ja. Okay. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, in welke termijn die plekken komt, weet ik niet precies. Maar we zijn ermee bezig. En ik uh, ben heel benieuwd hoe dat zal gaan ja. dan. Mooi. Ja. Um, uh, en verder heb ik voor collega's nog een aantal dingetjes die ik, die ik onder de aandacht wil brengen die, die er aankomen. En dat is de mantelzorgdag. Op 18 november woensdag wordt er een mantelzorgdag georganiseerd voor alle mantelzorgers van Zandvoort. Je kan je dan inschrijven voor allerlei leuke activiteiten. Heel verschillende mogelijkheden zijn er. En je kan je voor 1 november, kan je, je daarvoor inschrijven als, als mantelzorger geheel vrijblijvend met een lunch en uh, wat entertainment. Ik heb gehoord dat ze leuke plannen hebben, dus uh, leuk. Ja, en op welke dag is dat? Dat is op woensdag. Woensdag, ja. Ja. Woensdag? 18 november. 18 november. Ja. En, en voor 1 november kunnen, kunnen mensen zich inschrijven. Via pluspunt. Via pluspunt, ja. ja. En Astrid Soetmulder is de directe contactpersoon voor de Mantelzorgdag. Het is gewoon de Verwendag voor mantelzorg. Nou, daar komt het wel op neer, ja. ja. ja. ja. Het is echt okay. een dag met allerlei leuke activiteiten. Je kan actie echt actief zijn, maar je kan ook high tea of taarten bakken. En voor iedereen eigenlijk wat wils. Dus dat, nou. is, um, Mooi. dat is een hele leuke dag. Uh, verder worden er... Ik heb eigenlijk heel veel vrijwilligers gezocht nog binnen Pluspunt. En dat is onder andere voor um, het geven van korte workshops, voor Ook Zandvoort. Er zijn op, op dinsdag en donderdagmiddag uh, komen daar altijd de ouderen samen. en uh, nou, Die doen allerlei activiteiten. Maar er wordt nu gezocht naar iemand die ja, een talent heeft in, in het iets maken of iets doen. Uh, creatief die, zijn. Ja, creatief zijn. En die het leuk vindt om vrijwillig daar workshops in te geven. En praat je dan over hele korte workshops? Van nou, twee, twee uurtjes of zo? Anderhalf uur, drie of, keer, of anderhalf een uur. Een aantal weken achter elkaar. Nou, drie keer. Drie ja, keer, anderhalf okay. uur. En misschien ja. als het een succes is, kan dat langer. En als het ja. misschien een keer één middag is, dan is er ook over te praten. Dat zijn ze heel flexibel in Het hangt van het onderwerp, precies. Ja, precies. Het is maar net um, wat, uh, wat, je komt, uh, wat je komt doen. Verder zijn er, worden er voor de Bali en de Plusdienst bij, uh, bij Pluspunt worden er ook nog vrijwilligers gezocht. Het is een hele leuke vrijwilligerstaak. Want je, je hebt hele leuke collega's. Je hebt ook best wel verantwoordelijkheden. En um, ja, je bent ook een beetje het, het kaartje van Pluspunt, want je ja. zit bij de Bali. Nou, misschien en, moet ik mijn naam. Maar... Ja. Ja, het is echt een hele leuke, een hele leuke functie. Is het? Ja. Je kan er ook voor kiezen om in de ochtend of in de middag. En, uh, nou, dan ga ik... Uh, <laughs> nou ja, luister, dus ik moet toch zo meteen uh, wat gaan doen. Het, uh, ja. Mijn baan vervalt en uh, ja. Ja. dan kan ik beter uh, vrijwilligerswerk uh, gaan doen. Dus ja. Dat is voor mij uh, lichamelijk ook een betere uh, optie. Okay. Ja, dus, uh, dus, nou. is echt, Het is echt en dat een, een leuk plekje hoop mensen meer in Zand. Ja, dat klopt. Zeker weten. Nou, nou, mooi. Dan zien we elkaar nog wel waarschijnlijk. Misschien. Verder uh, zijn er voor vervoertjes worden er mensen uh, gevraagd. Soms moeten wel eens iemand even naar van A naar B worden gebracht. Daar uh, zoeken ze vrijwilligers voor. En is daar dan uh, een auto beschikbaar of is dat met hun eigen nou, auto? Er is natuurlijk de belbus, maar dat is weer iets anders. Nu wordt er ook expliciet voor vervoer wordt gevraagd. Ja, en dan doe je dat met de bezoek zelf ja. ziekenhuisbezoek. Ja, en dat doe je met eigen vervoer, maar dat is dan wel een vergoeding voor. Ja, ja precies. Ja. ja, nou ja. Dus wat belangrijk om te ja, weten ja, dat mensen dat denken zelf, van... Uh, uh, zelf een auto. Ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, en om met mensen te wandelen. Vaak willen mensen er toch op uit. Ja. En uh, die vinden het prettig om dat samen te doen. En dat kan met een rolstoel zijn, maar dat kan ook iemand zijn met een rollator of iemand die wel zelf kan wandelen, maar het gewoon ook gezellig vindt om, om dat samen te doen. En er worden vrijwilligers gezocht om mee te gaan um, met een rolstoeltaxi uh, voor doktersbezoeken. En dan is het belangrijk dat er, er wordt een een slagje ook um, gemaakt van zo'n doktersbezoek en dat wordt dan teruggekoppeld. Okay. En daar zijn ook, um, ook vrijwilligers voor nodig. Nou, er is dus genoeg dat, te doen. Ja, er is een heleboel dus, te doen. Uh, en dus mensen is... kunnen gewoon naar pluspunt toe gaan natuurlijk ja. ook, hè? En ja. dan gewoon daar zeggen van nou, uh, ik, ik heb gedaan. tijd. Precies. En uh, wat past bij ja. mij? Ja, en dan uh, ga je in gesprek met een van onze uh, vrijwilligerscoördinatoren en dan ga je kijken van wat is, er, uh, wat is er te doen en wat past bij mij en wat... Ja. Dan uh, ja, kun je gewoon een vrijblijvend gesprek aangaan. Uh, dus nou, is, uh, bij deze de oproep gedaan. Ja, ja. Goed. Nou, dat is een heel, uh, hele lijst van vrijwilligers die er nodig zijn. Dus ja. ik hoop dat daar. Nou, wat reactie opkomen. Ja. Jij hebt alles ook. verteld ja, wat je heb, wilde uh, vertellen? Ja, ik heb alles verteld wat okay. ik wilde vertellen. Ja. Nou, heel erg bedankt Dank voor, je wel voor je komst. Dankjewel voor je komst. Ja, jullie ook bedankt. Over een maandje jullie horen we weer andere, of yes. krijgen we misschien een andere vertegenwoordiger van Pluspunt. Dat denk ik wel, ja. ja okay. Okay. Heel goed. Heel erg bedankt. Ja, jullie succes nog wel de Goed. Dankjewel. Wij gaan even door met een stukje muziek. Mama Cash, dream a little dream of me. sycamore tree Ja. Uh, onze volgende gast is ondertussen aangeschoven over natuurgeneeskunde en dat is Ingeborg Engelsma. Goedemorgen. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent uh, van de medische tak. Oh, is dat zo? Ja. Nou, <laughs> de sociaal-medische tak. De sociaal-medische tak. Oké. Okay. <laughs> nou, ja, Ingeborg, ik, ik zou zeggen brand los en uh, kom een beetje dichter ja, bij de. dichter microfoon. bij de microfoon. Zo, ja. um, nou, ik ben Ingeborg Engelsma en ik heb in uh, Zandvoort heb ik een praktijk. De praktijk heet uh, praktijk Natuurgeneeskracht. Ja, waar staat dat nou voor? Dat staat er eigenlijk voor op een alternatieve manier om zo gezond mogelijk in je lichaam te zitten. Die heb ik op het Stationsplein en ik moet zeggen, je merkt de laatste tijd dat veel meer mensen bezig zijn met hun gezondheid. Ja, dat is ook zo. Ja. Het moet ook, hè? want uh, er, zijn, uh, er wordt in de media natuurlijk ontzettend gesproken over gezondheid en wat je eraan kunt doen en wat je beter kan doen, alhoewel ik wel een beetje flauw word van alle onderzoeken, want de enige keer moet je wel melk drinken en de andere ja, keer moet je niet melk drinken, dus dat is een beetje, een beetje op hol geslagen, vind ik. Maar wat zijn jouw voornaamste uh, bezigheden? Kijk, je doel is duidelijk, hè? Ja. mensen uh, gezond zijn en gezond leven, ja. maar wat voor mensen komen er bij jou? Eigenlijk kan ik zeggen dat er alle soorten mensen bij mij komen. Zowel jong als oud. Ja. Um, ook mensen die bijvoorbeeld ernstig ziek geweest zijn. En zoiets hebben van, nou ik wil weer zo snel mogelijk op kracht komen. Op een gezonde manier. Uh, niet door middel van chemotherapie. Maar eigenlijk wil ik een stukje bewuster in, in kracht komen te staan. In, in mijn lichaam. Ja. Hoe doe je dat? Dat is natuurlijk altijd uh, de vraag. En hoe ja. kom je daar? Er dus zijn je... natuurlijk vele wegen. Hè? Voeding, beweging en nou ja, noem maar op, ja. een heleboel ja. dingen die daarnaartoe kunnen leiden. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Een van de belangrijkste dingen, althans dat ervaar ik zo, is stress. Ja. Stress is eigenlijk wel een van de boosdoeners van deze tijd. We moeten allemaal zoveel, we willen allemaal zoveel, en... Het gaat allemaal zo snel. De tijd is snel. Ja. Hoe kom je nou eigenlijk bij dat stukje van hè, lekker ontspanning? Uh, je rust ook pakken. Je rust ook durven te pakken. En ook te zeggen van nee, ik voel me vanavond eigenlijk... Uh, ja, ik zit niet goed in mijn energie. Laat me even. Ja. Want we willen allemaal te veel in deze maatschappij. Dus mijn eerste uh, advies is altijd... Ga eens even goed leren voelen hoe je tot je rust kan komen... Hoe je je hoofd ook leeg kan maken. En hoe je ook eens keertje één dag niet boos kan zijn. op irritaties en op dingen die er gebeuren op zo'n dag. Ja, maar dat lijkt me. Uh, da, dan moet je dus eigenlijk met mensen een bepaalde. Uh, hun dag bijvoorbeeld doornemen. en kijken van, goh, hè, hoe, hoe verloopt jouw dag nou? Ja. Waar, waar begin je mee met de dag? En uh, je ziet dus bij mensen dat ze inderdaad stress opbouwen. En uh, dat, op een gegeven moment is er no turning point. en dan kan je niet meer. Terug, dan moet je alleen nog maar vooruit. Ja. Uh, wat doe jij daaraan? Hoe, hoe, hoe ga je met mensen ga je adviseren? Ga je, ga je... Um, nou, als eerst als mensen bij mij komen, dan ga ik eerst uh, vragen van ja, wat is op dit moment aan de orde waar jij waarom je van komt en waarom je komt? Uh, dan observeer ik de persoon van ja, hoe zit hij in zijn? Is hij zenuwachtig? Is hij onrustig? Of zit hij echt gewoon lekker rustig op zijn stoel en kan hij ontspannen zijn verhaal ook vertellen? Dan ga ik kijken hoe het energielevel is. Of we daar in voeding ook nog wat aan kunnen doen. Of dat er ook oorzaken zijn die meespelen waarom je bij mij bent. Dat kan een verleden zijn wat nog opspeelt. Um, dat kunnen bepaalde irritaties zijn die opspelen. En dan gaan we daar een programma voor uitzetten. Hoe we dan tot het beste resultaat kunnen komen. En, en waar kan bijvoorbeeld een programma uit bestaan? Um, uit coaching kan het bestaan. Advies op medisch gebied. Dus uh, daar bedoel ik mee. Ik doe ook heel veel aan darmspoelingen. Ja, want dat was wat je eerder gedaan hebt. He? Want ja. Je hebt eerder in het andere pand gezeten. Ja. Bij, uh, daar bij het, naast het museum. He? Dat kleine ja. huisje. Dat mooie, prachtige kleine huisje. Ja. Ik kan me nog wel herinneren. Want daar ben je begonnen. Ja, daar ben ik inderdaad begonnen. Maar op een gegeven moment merkte ik toch. Ja, het, het, het werd te klein. Dus dan ja. moet je toch een keuze ook daarin maken. Uh, gaan we groter? Is het verstandig in deze? ja, die stap heb ik gemaakt. Ja. Maar ook omdat spijt. je meer wilde, natuurlijk. Want uh, daar deed je alleen de darmspoeling, of deed je daar ook uh, de uh, natuurgeneeskunde? Ook natuurgeneeskunde deed ik daar. Okay. Maar het, het werd te klein. En ja, op een gegeven moment moet je toch een, een keuze gaan maken van ja, als ik groter wil en meer mensen wil helpen, dan moet ik toch iets meer uitbreiden. Ja. Nou, die keuze heb ik dus gemaakt. Absoluut geen spijt van. En ik moet zeggen, ook al is er de crisis in Nederland, juist voor mijn vakgebied, ja, dan is het erg druk. Ja. ja, misschien ook wel door de crisis. Hè, dat mensen nog meer stress hebben, om wat voor reden dan ook, omdat ze, nou ja, misschien hun baan uh, ja. ingewikkeld, ze moeten nog meer werken op hun werk om hun baan te behouden. Dus dat ja. geeft ook extra stressfactoren uh, natuurlijk. Zeker, zeker. Ja, uh, er, er is natuurlijk sowieso uh, uh, in de hele maatschappij op dit moment is er heel veel onrust. Uh, ja, inderdaad ook op werkgebied, maar ook in de mensen zelf. Ja. Uh, Het gebeurt veel, hè, in de wereld. Gebeurt uh, heel veel in de wereld. Ja. En ja, hoe blijf je er dus zo stevig mogelijk overeind staan? Wat heb je daarvoor nodig? Dat is voor ieder persoon ook weer verschillend. Um, maar ik probeer de mensen daar uh, zo goed mogelijk in te helpen en in te begeleiden. Uh, hoe, dus je zegt, nou bijvoorbeeld, hé, je hebt het ook over darmspoelingen uh, gehad, je hebt, het op, je hebt het over coaching gehad, dus dat je mensen begeleidt in hoe ze zich bijvoorbeeld. Uh, nou, uh, ik neem aan dat je dan een dagindeling doorneemt en zegt van nou, misschien moet je eens beginnen s ochtends met uh, een ontspanningsoefening uh, te doen in plaats van gelijk uh, uh, hurry-up uh, door te rozen. Uh, en wat kun je nog meer doen? Uh, voeding is ook heel erg belangrijk. Um, mensen zijn altijd heel erg geneigd om ...of maar altijd brood te eten. Um, ik ben het daar niet altijd mee eens. Het is ook wel eens goed om gewoon meer aan de smoothies te gaan... ...of aan de shakes te gaan. Groenteshakes of smoothies met, met veel fruit erin. Um, je zal merken als je dat een tijdje doet... ...dat dat je heel veel energie gaat geven. Ja, dat of wou ik vragen. Wat, wat, wat is het verschil tussen... ...want brood, hè, dat wordt gezegd, dat is ook energie. Dat geeft energie. Maar daar ben je het niet zo mee eens. Niet helemaal. Nee, niet helemaal. Hmm. Nee. Ik zou eigenlijk iedereen eens, gewoon eens aanraden. om Al is het maar drie dagen. Om eens gewoon te proberen en te ervaren. Wat detox is voor je lichaam. Ja. En dat hoeft echt geen zwaar programma te zijn. Maar je zal zien dat het voor je geest ook heel verhelderend is. Dat je denkt van. Hé hey, uh, ik voel me eigenlijk. Ja, er anders. gebeurt wat maar met gebeurt je. Er gebeurt wat uh, in je ja. systeem. Ik heb het gedaan een keer ja? met mijn zoon samen. Ja. En we, uh, fruit en noten. Ja. En yoghurt. Ja. Ja, absoluut. Ja. En daarnaast is beweging is ook heel essentieel in mijn oog. Gaan. Dus bewegen, bezig zijn, um, sporten. En dan hoef je voor mij echt niet heel intensief te sporten. Maar je merkt gewoon dat, dat je daar ook vrolijk van wordt als je sport. Ja. Dat het uh, iets oplevert in je gezin. Ga maar een wandeling bij maken. Ja. Daar kun je alleen maar vrolijk van worden. Ja. Zeker die standpunt. Nou, absoluut. Ik voel me ook een heel gelukkig mens ja. dat ik hier woon. Ik ook. Je hebt het over het hete natuurgeneeskracht. Ja. In, in dit hele scala heb ik natuurlijk Preventie. Ja. Je, je hebt mensen die symptomen ergens van hebben. In hoeverre neem je de verantwoordelijkheid als mensen al iets mankeren om te zeggen. Ja nee, maar dan moet je niet bij mij zijn. Dan moet je echt naar een reguliere arts toe. Um, Want de, de, daar komt dat moment vast. Ja, in een ja. ziektebeeld of wat dan ook. De mensen hebben altijd zelf de keuze om, om ja. bij mij te komen. Het, het zijn ook vaak mensen die, die uh, ja, een erge ziekte gehad hebben. En daardoor door juist bij mij komen. Dat ze ja. zeggen van, hey, ik heb toch iets verkeerds gedaan tot nu toe. Ik wil eigenlijk nu wel heel gezond in het leven Dat's staan. Dat is preventie. Dat preventie, ja. Ja. ja. En dan probeer ik toch de mensen heel erg bewust te maken... ook dat, dat suikers echt wel ook een boosdoener is in het hele... Rotzooi uh, is het. Dat uh, valt altijd. Dat is rotzooi. <laughs> okay. En heel veel mensen weten dat, uh, dat ook niet. Dat, dat voeding ook wel heel veel kan bijdragen in een uh, gezond welzijn. Ja, nou ja... En je zou het kunnen weten, want het is in de media natuurlijk, suiker, zout en dergelijke ja. zijn heel erg in het brandpunt van de belangstelling op ja. het ogenblik. Hè? Ja. Maar oké, okay, jij beweegt je echt op het terrein van, van de preventie- en, en levensstijlverandering. Klopt. Niet zozeer genezen. Genezend ook, van... zeker. Ja, Ja, maar iemand die bij jou komt met een ernstige ziekte Ik is heb het bekaalde... toch niet zo geweldig, hè? Uh, het is meer een aanvulling, denk ik. Dus ja, dat, je het zo ja, dat bedoel zien. ik. Daarom wil zoek ik naar waar, op welk terrein ben jij ja. echt werkzaam. Aanvulling, ja. Aanvulling... En eventueel aanvulling op de reguliere geneeskunde. Absoluut, ja. En het mooie is eigenlijk ook dat je. met name dit jaar, dat je gaat zien dat er echt een verschuiving ook aan plaatsvinden is. met de reguliere geneeskunde. Dat nu ook de huisartsen in Zandvoort. Dat mag hè? Ja, zo langzamerhand steeds. Uh, worden mensen ook naar jou verwezen? Ja, ja. Het is toch wel een, een. heel leuk is dat sowieso. Maar ik ben ook erg voor de samenwerking tussen de reguliere geneeskunde. en de alternatieve geneeskunde. Hoe, hoe zit dat met de, de verzekeringen? Hoe denken die daarover? Uh, nou, al mijn behandelingen die worden vergoed uh, uit het alternatieve pakket. Dus, dat wil zeggen dat je dus wel een aanvullende verzekering uh, moet afsluiten. Maar daardoor, als je dat afgesloten hebt, worden wel de behandelingen die bij mij plaatsvinden allemaal vergoed. Ja. Uh, is, is daar, uh, want er, daar zal een limiet aan zitten. Hè? Dus je, ja, je, ja. Je, je krijgt bijvoorbeeld, uh, nou, ik noem maar wat, twaalf uh, behandelingen. Noem maar wat, En stel je voor dat je er nou veel meer voor uh, nodig hebt. Uh, hoe, hoe ga je dat dan doen? Want... Nou, ik, dat maak ik eigenlijk zelden mee. De, uh, het budget uh, is ja, best wel breed als je aanvullend verzekerd bent. Dat is ja, toch wel tussen de 600 en de 800 euro per jaar. Daar, daar, kan, je best daar kan je aardig wel, uh, wat mee. En moet je dan een verwijzing hebben? Je hebt geen verwijskaart nodig. Dus je nee. kan bij wijze van spreken zo bij jou binnenstappen. Ja. En zeggen, ik zit niet goed in mijn vel. Uh, ik heb, uh, mijn geschiedenis is, ik heb net uh, weet ik, veel wat achter de rug. En ik wil uh, kijken of dat ik iets kan doen om te zorgen dat dat niet weer gebeurt. Hè? Want dat is natuurlijk ook uh, prima. Dan kunnen ze gewoon naar je toe komen ja. en met je gaan praten. Helemaal goed. Nou, lijkt me voor heel veel mensen een goed plan. Ja. Oké, okay. helemaal goed. Wil je nog iets kwijt? Um, nou, ik denk dat ik uh, het allemaal wel uh, duidelijk verteld heb, als, ja. als dat hoop ik. Ja, in ieder geval jouw werkterrein, ja. welke ja. verantwoordelijkheden Nog je even, uh, je zit bij het station, dat wil zeggen, als je bij het station, als je voor het station staat en je gaat die trap naar beneden, ja. aan de linkerkant, dan heb je gelijk aan de linkerkant heb je het pand waar jij uh, ja. je bedrijf hebt. Ja, ja. dat dus. klopt. En bepaalde openingstijden? Openingstijden zijn van s morgens 9 uur tot s'avonds 7 uur. Wow. Ja. Dus je bent er gewoon. Ik en zo niet gewoon. is er een telefoonnummer waar je te bereiken bent. Dat staat op de, Dat de deur. Dat staat he? ook op de deur. Precies. Ja, ja, nou, uh, mensen, ik zeg. Uh, Bellen of te langs gaan gewoon. Hartst... En laten informeren en uh, kijken of dat wat voor je kan doen. Hartstikke goed, Ingeborg. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Muziek. Maven van die The Entertainer. namelijk met die entertainer nou ja dat kan niet anders dan we hebben de entertainer het bij ons. We zijn waar we over gaan praten. Precies. Goedemorgen Noortje Oliemuller en Dick Hoze. Hoi. Goedemorgen. Ja, je bent natuurlijk nog geen Didi, want je bent gewoon als Dick zit. Hij is begin, burger, ja, je, ben bent je bent je in limburg. Normaal. Inderdaad. Ja, ja, ja, je bent nog. Oh, je bent normaal. normaal. normaal. <laughs> ja, morgen in af. Ja, morgen gaat het gebeuren. Jullie komen naar het, uh, het museum, bij het museumpodium. Ja, ik ga vooruit. Ja, precies. Even in het Rijksmuseum. staat nog even in het Rijksmuseum. Ja, nee, dat wordt het einde. de start? Ja, precies. En uh, je gaat met, uh, met Wim. Ja. Wim Peters. Wim Peters, ja. precies. Ja. Die heeft ook al een keer bij hem thuis uh, een soort theater uh, gedaan. Ja, dat, dat is nog. Dat, heeft dat nog. is nog steeds. Maar wat ik nu ga doen, dat heb ik met Wim gedaan ook in de Casablanca in Amsterdam. Is dat echt waar? Maar voor hem is het nog allemaal nieuw. Dus we laten ons verrassen morgen. Oké. Okay. Dat wordt leuk. Maar uh, vertel even, in Casablanca in Amsterdam, wanneer was dat? Een theaterrestaurant. Daar werk ik eigenlijk elke week zo'n beetje. Nou ja. Wel... Soms met Wim, soms alleen. Maar daar, daar uh, ja, ja. moeten mensen ook eens naartoe gaan. Dus, uh, het is heel een heel klein theatertje, een ja. uh, podium. Maar, maar Wim die ja. wil ja. graag die met die me op. optreden. <laughs> hier. Waar dan ook. Ja. dus Nu is het hier. Nu is het hier. Maar goed, morgen in het museum. Uh, ja. um, Noortje, vertel even de ins en de outs uh, van uh, wat er gaat nou, gebeuren. Wij morgen. zijn natuurlijk heel erg trots dat ze er zijn. Ik mm kan -hmm. allemaal voorstellen. Uh, ja, ik vind het wel heel bijzonder. Het is in Zandvoort, is het wel een uh, duo, wat denk ik uh, bekend is. Dus ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. Het begint om uh, half drie en dan hebben we een kopje koffie. En om drie uur begint de voorstelling. En dan hebben we pauze met een drankje. Ja, en dat zit allemaal inbegrepen, hè, bij allemaal de Allemaal inbegrepen, het kost een tientje. Ja, nou en, zeg. We hebben dan... Uh, en heb je al twee drankjes te pakken en dan, al dan al twee het... drankjes te pakken. En dan nog een optreden. Ja, die drankjes En dan nog een vallen, optreden. Dan, en dan, dan is het goed. En dan, <laughs> ja, en je kunt dus het museum ja, meteen bekijken ook nog. museum kan ook... Bekijken. Ja, dat zit erin. Hey. Ja, ja, ja. ja, jij zei zo even van uh, iedereen bekend als duo, maar Wim, ik had nooit gehoord van jullie als duo. Of ik eigenlijk met ook Wim niet <laughs> Jij ook niet. Oh, nee, voor jou ook een verrassing. Nee, nee. nee, ik, uh, we, doen dit, ja, ja. nee we doen dit als duo. Nee, ik, uh, over het algemeen werk ik, werkte ik alleen. Ja. Dat is een beetje ongezellig. Dus toen met Enk Jansen. Enk Jansen ja, ja. is het ja. met een twee geworden. Oh, dan is dat en, en met Wim is dat. Uh, ja, ik ken Wim al 40 jaar, geloof ik, of zo. Ja. En we hebben wel meer dingen gedaan samen. Toen ja. zei dus die kunnen we nu eens een, een leuk, een komisch programma samen uh, gaan doen. Ik ja, gaan we doen. Dus we hebben ons suf geoefend. Maar ja dat vertelde denk ik ook aan Noortje. Ik weet nooit hoe het loopt. Ja, ik nou juist. Ja, leuk. Ja, dat is ook leuk. Hoe maar goed, met het publiek, is, is het niet iets wat wat bijvoorbeeld uh, ja, wat, je, wat jullie wat vaker zouden kunnen doen. Ik, nu is het natuurlijk in het museum, hè, omdat het museum podium uh, daarvoor uh, natuurlijk een prachtig uh, plek ja. is. Maar ik heb hier wel meer uh, in Sand gewerkt laatste jaar. Ja, ik heb. Ik, je hebt in, in uh, bij Kopertje heb je een keer bij, een avond ja, uh, verzorgd met eten erbij. Nou, daar was ik ook bij een Fantastisch, hartstikke leuk was dat en bij, bij uh, hoe heet je, Molly heb ik het ook twee avonden of drie avonden gedaan. Ja, maar goed, met, met Wim samen zou het natuurlijk ook uh, ja, leuk zijn sproker, om dat een keren ja, te keren te doen. moeten mensen wel uh, ze moeten dat willen. Ze moeten, ja, ze nou ja, als de wel, mensen uh, nu komen kijken uh, uh, hoe het uh, hoe het is. En uh, dus je moet eigenlijk alle horeca mensen uitnodigen. Bij deze zijn ze uitgenodigd ja. trouwens om te komen kijken. Of dat dat misschien iets is om uh, bij hun uh, in het uh, ja, bedrijf het, te doen. Het programma is, is met, met oude dingen en nieuwe dingen, dat wordt, uh, we hebben ook uh, met, met de Beamer erin erbij, met film met, met uh, het, volgens mij wordt het wel gezellig, het wordt altijd gezellig ja, gezellig, ik, ik zie wel aan de mensen hoe het gaat worden en ja. dan, uh, ik vertelde net de je zegt net van ja, ik eindig, te, eindig in het Rijksmuseum ja. dat is natuurlijk omdat je bent natuurlijk ook niet zo heel jong uh, meer ik zeg niet dat je oud bent, maar het ging zo leuker nee, soms dat is iets je, je blijft natuurlijk gewoon doorgaan zolang je tot, kunt, ik, uh, tot je neervalt, voor ja. wijze van Nou, ik ben niet zo groot meer, dus het gaat <laughs> vrij. het Nee, ik ben nu... Uh, het, Precies, ja, en dus uh, ben je maar goed graag vooral nog lekker lang door, hoor. Uh, ja, ik vind het enig. Ik je, je gezellig, vind, en uh, nee, ik, ik vind het ook een hartstikke leuke uh, en ik, en, ja, het, en, clown, ja, mag ik zeggen, hè? Ja. Maar ja, ja, ben je geen clown? Eigenlijk niet. Nee, komiek. ben komiek. Nee, ik smieke morgen niet. Morgen heb ik wel wat dingen op. Zoals het daar staat. En zoals op het plaatje. maar echt... Eén eigen tweeling vind ik interessant, inderdaad. Ja, we lijken ja, ook vreselijk. Ja, jullie lijken erg op elkaar. Ja, ja, ja, je houdt ons de... niet uit elkaar. Dat, dat, dat... <laughs> ik ben net nou, kun, kun je nog een klein beetje uh, de, een, een tipje van de sluier uh, lichten? Er staat uh, humor uh, en weinig ernst. Ja, de, uh, grapjes. Uh, uh, het ligt aan de mensen hoeveel humor. Ja, want ze, ik, je, ik speel met de mensen. Reageren, en je hebt kans dat de burgemeester ook nog komt. Nou, dat oh, is voor mij uh, oh, natuurlijk. Ja, ik, ja. Uh, dat vinden wij heel interessant ja natuurlijk ja, hij moet toch eerder ook weer een ander vak uh, kiezen en dan, dus, dus ik leid hem wel, wel een beetje op hij heeft nog een paar jaar gegaan. Hij heeft meegedaan gedaan ook met ons bij de Heidis. In, in de krocht, met Henk ja Jans dat was, ik bij, ja. Ja, was die voor, een paar jaar ja Hij heeft ook erg voor het messenbord gestaan geweldig was dat ik, ja, dat ik heb echt een, echt een superavond gehad <laughs> ja. fantastisch ja. Maar, ja, ik, maar jij probeerde eruit te peuteren wat het programma ja gaat ja, ja ja maar jaar, kijk daar heel nee ja nee ik heb ik heb standaard dingen die heb je groot. Ik heb met wel eens gezien met, met, met nipkippen of met, met bellen. Of, nou, die doe ik dan morgen ook wel eens er zitten standaard dingen in. Ja. Maar, de, ik zeg maar van de acht verschillende dingen die er zitten, zijn er drie of vier hetzelfde. Ja. Dan heb je nu de film erbij. Je hebt de prima erbij, dus ik de denk erbij. onmiddellijk aan de eentjes. Nee, die niet. Nee, nee, nee oh, niet. Vind ik want ik niet. Ik die jammer. Ja, fantastisch. Dat is leuk. Ja. Nee, eendjes, ja. nee, eendjes ja. zo leuk. Ja. Die eentjes zijn zo leuk. Het was een spontane actie, hè. Dat was ja. een, was, was. De eerste keer wel. Ja. En, maar de tweede keer toen hebben we het expres gedaan. ja. ja, ja, ja, ja, ja. het expres. Ik zal verder niet verklappen hoe dat was. Maar die komen niet. Die komen niet. En die komen ja, wel een ja, keer iemand, terug. Het wordt spannend volgens ja. mij. Ja. Ja. Je moet hebben die, en Wim, daar heb ik het mee geprobeerd. Met meeuwen. Met, met en toen zei ik, Wim, jij doet het als gedicht. En die, ik had hepi en hepi Die zingen dat liedje. En jij praat mee. Met, maar Wim, die ging dan... Ook mee zien. En dat kan niet. Nee, dat ging er niet. Dat was mijn geintje weg. Ja, ja, ja. Nee, maar die komen wel weer. Dat ja, weer. Ik, ik wilde je dus vragen een rode draad. Maar een rode draad zijn eigenlijk een aantal acts. En daaromheen bouw je het programma. En laat je gebeuren wat er gebeurt. Ja, ja. Oké, okay, maar dat is heel leuk. Dat is heel spontaan. Het is een soort inktvlek, hè? Vroeger had je op school zo'n inktvlek in je schrift. Ja. En als je je schriftje dicht doet dit je ook. Dat is vaak heel mooi. Maar ook wel heel lelijk. Ja. Dat gaan we zien. Ik kan me niet het voorstellen dat het, uh, nee, het wordt gezellig, gewoon. Het wordt, ja, het wordt een en, een, en een drankje erbij. Wow. Noortje, noortje, noortje die krijgen wat heb ik nu ingekocht? En een paar trooien. Ik ben ja. nieuwsgierig. Dus uh, ja. ja, wat jij paard paard van je trooien binnenhaalt of zo? Ja, maar dat is niet zo erg hoor. Nee. in ieder geval. <laughs> het gaat gewoon heel veel opleveren, denk ja, ik. Dat vertrouwen heb ik in ieder geval. Dat is dus het eerste optreden. En heb je nog wat meer te melden? Ja, we hebben in december... In november uh, hebben we dan... Uh, in 1 december of 1, maar dat weet ik niet. In december hebben we een trio die spelen klassieke tango-muziek. En ook moderne tango-muziek. Dus dat is ook uh, een heel leuk optreden. En in december hebben we ook een theatermaand... Onze gast hier versteert het programma nu. <laughs> We, We hebben een technische... dus een, een theatermaand. Er een en, die... Er zijn... en die theatermaand houdt in dat Fred Rozenhart diverse optredens uh, verzorgt. Okay. Van cabaret is al een tot paar keer geweest, uh, Anton Pieck. Uh, wintervoorstellingen. Een vertelschool komt er. We zijn met... Uh, uh, Hilderink, de toneelvereniging uh, bezig... om daar ook nog wat... Uh, en dat is eigenlijk de hele maand... door woensdagmiddag... vrijdagmiddag, zaterdagmiddag... zondagmiddag... met een uitspring van het podium. Voor de rest is het alleen... het entree van het museum. Dus het is echt heel veel theater... in een hele maand. Ja. En, en het museum? Daar, kun je daar nog... Uh... We hebben nu op dit moment flauwe power... Oh ja, van dat is een de mooie. Ja. En dat, dat is echt hele mooie, kleurige tentoonstelling. Fantastisch. Dat is wat wij nu hebben. Maar goed, uh, nog even over. Uh, ik zie dat je. Nee, ik heb die mevrouw net behouden. Oh, misschien die. heeft ze interesse. Dit ja. is country en western. Ja. Dus ik ga het horen. Je gaat het doen. Oh, kijk, de telefoons. Het is echt. Het is een bijzondere dag vandaag, moet ja, ik zeggen. De telefoon, de zeg, de techniek, techniek. Die wordt zenuwachtig. Oh, wat heerlijk. Dat heb ik <laughs> nu aan de telefoon. Oh, wat leuk. Dus hij, hij probeert jou nu te bellen terwijl ja. jij hier gewoon op de radio zit. Wat hij is ja, ja. het zegt ook? Al dat je niet goed doorkomt. Ja. Oh, dat bezit. zou ook ja, oh. nog kunnen. Is er een ruis? <laughs> Hebben we een ruis? Oh, Willem Ruijs. Willem Ruijs, ja. ja precies. Nou ja, die is ook uiteindelijk gegaan, dus uh, dat is uh, klaar. Maar, <laughs> ja, sorry, nee, ga je gaan... Dan, dan vraag ik, ik, als dit nu allemaal met ruis gebeurt... is het dan mogelijk dat je aan het eind van het programma nog even roept? Ja, het museum? nee, maar natuurlijk, dat doen we. Dat ja. doen we zeker. Even in het algemeen over het museum. Komen er wat cruciale momenten nu voor het voortbestaan van het museum? Wat ik weet is dat we twee... 2016 gewoon nog doorgaan. Dat staat vast al. Op dit moment is ons verder helemaal niet verteld. Ik ga gewoon voor het eerste half jaar het podium plannen. En ik denk dat uh, voorlopig uh, 2016 nog wel. Oké. Okay. En... en dan, ja, we zullen het zien. Ik weet het niet. Het gaat me wel heel erg aan mijn hart. En met mij natuurlijk alle, alle 40 vrijwilligers. Maar uh, hopen... Ja. Uh, ja, en het is alleen maar een geldkwestie. Ja, maar dat denk, is het dat, hem nou, het, nou juist, ja, denk ja. ik. Dat is wat we niet hebben. Nee. En dat is wat, uh, ja, god, misschien zijn er nog hele rijke mensen in Zandvoort. Maar dat verhaal uh, van uh, dat uh, nieuwe museum daar op dat plein waar het gemeenschapshuis gestaan heeft, dat is nog allemaal niet. Uh, ik moet zelf zeggen dat het uh, voor mij nog. Uh, uh, ik hoor er heel weinig over. Ik denk dat er van alles nog wel wat nog wel voorbereid wordt en gedaan wordt. Maar ik kan daar niets over zeggen. Nee, de laatste berichtgeving niet. is dat het in de ontwerpfase is. Ja, ja. En nou, dat is natuurlijk Dat is heel vaag inderdaad. Ja. Maar goed, ja. uh, nog even uh, dwars door de ruis heen. Uh, we praten over uh, morgenmiddag om... Uh, drie uur gaan we leuk doen. Op half drie is, inloop? Uh, is de inloop. Dan kan iedereen naar binnen gaan. Er het begint om drie uur en het duurt ongeveer tot vier uur. Hè. Dat kan ja, natuurlijk altijd zo, uh, zo. je Lopen. weet het nooit. De toegangsprijs is 10 euro. Dat is inclusief een kopje koffie en in de pauze een drankje, een ja. wijntje of whatever je maar drinkt. Hoeft natuurlijk niet allemaal aan de wijn. Sommige mensen drinken geen wijn. Ja, je kan je het niet voorstellen, maar het is wel zo. <lacht> um, je kunt reserveren, maar het is niet noodzakelijk, denk ik. Hè. Het kan wel, Het ik kan het apart leggen. Ja. Uh, het kan dus that. aan de balie bij, Bali. bij het museum. En je kunt het anders doen via uh, e-mailadres. En dat is museum@zandvoort.nl. Ja. Yeah. Tik. Meisje. Nog iets aan toe te voegen? Uh, nee, ik zie Behalve dat, dat Wim moet weten dat het allemaal goed helemaal komt. De, ja, ja leuk. Hij ja, is een de beetje de, ongerust. Ja. Maar het komt helemaal goed. Ja. Okay. Nou, uh, ik hoop dat ik mijn, mijn gasten kan meeslepen morgen. Ik weet het zeker. En, uh, dus dan zien we elkaar morgenmiddag. Oké. Okay. Okay. Tot morgen Hartstikke in ieder geval. Tot morgen. Okay. Okay. Bedankt Dankjewel. voor jullie komst en succes. Ja. We zijn aan het uh, einde van het eerste uur gekomen. We gaan pauzeren, even frisse neus halen en uh, dat doen we terwijl. Ook in dat geval, hè? Zegt, oh, sorry, mag ik niet hardop zeggen. Terwijl well, Billy ja. Joel de pianoman, en... start. Tot zo.